Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Israël heeft in Gaza een flatgebouw van internationale mediaorganisaties gebombardeerd. Onder meer Al Jazeera en persbureau EP waren er gevestigd. Een uur voor het bombardement kwam er een waarschuwing. Volgens ooggetuigen vluchten mensen in paniek naar buiten. Het gebouw van ruim 10 verdiepingen is ingestort. EP noemt de raketaanval een nieuwe stap van het Israëlische leger... om de verslaggeving vanuit het gebied aan banden te leggen. Hamas heeft in reactie op het bombardement gedreigd met aanvallen op Tel Aviv. In Den Haag is vanmiddag op drie plekken gedemonstreerd om de Palestijnen te steunen. In totaal waren er zo'n 2000 betogers en er was veel politie op de been. Er zijn enkele mensen aangehouden omdat ze niet weg wilden gaan. In Amsterdam-Zuidoost hebben tussen de 1000 en 1500 mensen een vredesmars gelopen... uit protest tegen de coronamaatregelen. Omdat het te druk werd, riep de gemeente op niet meer naar het Arena Park te komen... Ook op de Dam was een demonstratie. 150 mensen protesteerden tegen de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens hen duurde het te lang voordat iedereen compensatie krijgt. De Vlaardingse persfotograaf Joey Bremer heeft aangifte gedaan van bedreiging. Gisteravond werden stenen door de raam van zijn huis gegooid. Bremer werd deze week bedreigd door Feyenoord-aanhangers. Die zouden boos zijn omdat hij foto's maakte van ongeregeldheden met Feyenoord-supporters... in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. De achtste etappe in de Giro is gewonnen door de Franse wielrenner Victor Lafay. Het was zijn eerste profzegen. De Hongaar Attila Walter behoudt de roze leiderstrui. En de hockeyers van Bloemendaal zijn zojuist kampioen geworden. In de play-offs wonnen ze ook hun tweede duel van Kampong naar Shootout's. Het weer buien, soms met hagel, onweer en veel regen. Vanavond droger, Minimumtemperatuur vannacht een graad of 9. Ook morgen buien en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 richting Noord-Holland vanuit Heerenveen... Door de werkzaamheden tussen Brezandijk en Den Oever een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, dat gaan we niet weer doen. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaan we niet stoppen daarmee. Ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van Entertainer View. En uh, ja, we gaan lekker verder met... Uh, ja, Bernardo. En ik hou je vast. Het hij draait nog eens een plaatje. Nou. <laughs> dus, nou. Ze willen niet. Nou, weet je. We gaan het nog een keer proberen. Hey, Gelukkig, ja. Yeah. Hij doet het weer. Ik ben Eurodust en uh, ik hou je vast. Ik voel het open van je hart als je bij me bent. Je maakt mijn leven zoveel mooier. Zonder woorden begrijp ik ja. En weet ik wat je voelt. Als je hebt me drogen, en ik sta voor gek op jou, ik hou je vast. Nee, ik laat je nooit meer gaan. Want samen met jou, samen met jou kan ik de Bernardo en deze Haarlemse zanger hier bij ZFM. Entertainment voor jullie tot de klokjes van 7 uur. En ja, we gaan, uh, ja, we gaan nog even uh, een lekker, uh, lekker plaatje draaien. Uh, verzoekplaatjes kun je nog aanvragen. www.zfmartiesten.nl Hé, hey, Fred Heij, Ja. draai nog eens een plaatje. Ja, ah, gezellig, Fred. Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones jura y la fecha hay dos corazones y dice que ayer San Sebastián ni si tengo que escoger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 En ik si tengo que escoger Y unas canciones y siento ganas Ik irte a buscar. Oh, Ik Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet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 Van Zandvoort en Omstreken. Ja, zo is dat. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien van Henk Damen En hebben het over. Uh, ja, Julia. Ja! Opgepast. Opgepast! Blijven, Blijven. zitten, alstublieft. Ja, maar dat we doen. Ja! Met alles wat mannen in een vrouw willen zien. Voor mij is zij echt veel meer dan een tien. Oh ja, je weet iedereen houdt van jou, want jij bent. haar en doet dan geen oog meer dicht. Kijk vol verbazing naar dat lieve gezicht. Het lijkt of ze droomt en ook dat ze steeds lacht. Ze straalt als een ster, zelfs in de nacht. Oh Julia, je weet iedereen houdt van jou. Want jij bent een engel op. Betokend een prachtige vrouw Voor mij van ons vader Oh Julia, jij maakt alle mensen steeds blij Jouw lach is aanstekelijk. Hang Dame en Julia. En dat allemaal uh, ja, vanuit Zandvoort. van die tolweg 10 Op die 106.904.5 op de kabel. DHB Plus 6A. En natuurlijk uh, kanaal uh, digitaal uh, kanaal 40 van uh, Zigo En we hebben weer iemand aan de telefoon. En dat is Melvin. Uh, ja, Melvin. Je bent er hè? ja, ja Melvin Hoekstra, er. dames en heren. Ik ben er. Ja. Melvin, hoe is het? Ja, goed met jullie dan. Ja, uh, we mogen niet klagen toch? <laughs> nee, het gaan steeds beter weer, hè? Ja, gelukkig wel. Ja, ja. ja even, even een beetje weer... De euro's zijn een beetje aan het, uh, aan het vieren, zeg maar, hè? Ja, zo is het. Ja, dus we, we, gaan, uh, we gaan lekker van de positieve uit. En nou, dat doe ik toch altijd al wel. Dus dat, uh... Ja, goed, uh, het is een beetje... De uh, afgelopen periode toch wel een beetje somber geweest... zo het laatste half jaar. Ja, het was wel een beetje met hangen en wurgen, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus daarom, en uh, ja, nou, nou zijn we weer uh, een beetje wat losser en uh, de inhentingen gaan goed. En, uh, joh, het gaat allemaal goed komen. Jawel, binnenkort mogen we weer, dat is het mooiste. Ja, dan mogen we weer naar buiten inderdaad, uh, het podium betreden. Precies. En dan uh, hopen we dat we in ieder geval ook het weer mee hebben, want dat laat, uh, laat ook een beetje op zich wachten. Ja, het is nog wel een beetje, uh, beetje pet weer hè. Ja, ja, ja. ja. Het is, uh, ja, hier, hier valt het met, uh, soms met bakken uit, helemaal. Ja, dat weet ik nou. Dus, uh, ja. Dat, uh, maar ja, we moeten het ermee doen. Ja, we doen er niks aan. Ja, toch? Hé, hey, ja, ik wil meer en meer. Dat is jouw nieuwe single. Ja, dat klopt. Ja, en, en, en, en, en ja, en, en, wil, wil je ook steeds meer en meer, of? Ja, meer muziek sowieso. Ja, dat zou we... <laughs> Ja, dat, dat, dat blijft altijd, hè? Ja, ja. Hey, maar dat is, ja, muziek. Ja. Ik, ik, ik zou me geen leven voor zonder, zonder muziek kunnen voorstellen, eigenlijk. Nee, ik ook niet. Nee, nee, ik, zou, nee. Ik, zou, ik, denk, <laughs> ik zou nog triester worden, denk ik, als, als, als met de coronaperiode. Ja, ik zeg altijd: als er geen muziek is, dan is Lim ook niks meer. Nee, nee nou, nou, nou, dat is heel zwaar getild, maar ja, ik kan me de uitspraak wel wel iets bij voorstellen. Ja. hey maar um, ja, vertel eens deze single, uh, uh, ja. hoe, uh, hoe ben je midden op het idee gekomen? Zat je gewoon op Kamer 100 en uh, dacht je van, dat lijkt me wel een uh, geschikte titel? Ja, ik, uh, we staan zo over de tekst uh, te praten, uh, en toen zei ik tegen de producer, ik zeg uh, ik zeg, hier en hier moet door gaan zeggen. Nou, zeg, dan weet ik wel een mooie titel. Ik wil meer en meer. Ik zeg, nou, drink verscheven. ik zeg, niet aan wachten, niet gaan twijfelen. Ik zeg, drink maken. Ja. En daar is dit uitgekomen. Ja, want eh, bij twijfel eh, niet doen, zeggen ze dan altijd. Precies. <laughs> en, dus, dus dan moet je een keer beter niet twijfelen en gewoon gelijk doen. Ja, precies. Hé, hey, en uh, ja, momenteel zie ik uh, dat hij wel uh, aardig loopt. Ja, hij loopt aardig. Ja, toch? Ja, hij loopt echt ja. ja. En uh, uh, ja, wat, wat, wat, wat zijn jouw vooruitzichten? Uh, gaat, er nog, gaat er nog iets moois gebeuren? Uh. Ja, ik, uh, ik ben uh, van plan om uh, vier singles in een jaar uit te brengen. Ah, oké. Okay. En dat... Uh, even kijken, dit is de tweede. eerste voor dit... Tweede. Tweede. Voor dit jaar, ja. Nee, in totaal. Uh, in totaal zijn er nou twee Binnen uh, 7 maanden zeg maar, 8 maand. Uh, dus die, die andere zat dan midden in de coronaperiode? Ja, die heb ik uh, 20 september vorig jaar heeft je gebracht. Ja, ja dan, zit je, dan, dan, dan, dan zit je inderdaad middenin. Ja. Ja. Hé, hey, maar, um, ja, die single is ook uh, goed gelopen. Heeft goed gelopen, zo moet ik het zeggen. Ja. En uh, uh, uh, ja, zijn, er, zijn er nog wat leuke reacties op geweest? Positieve reacties? Ik heb uh, van de twee nummers wat ik nog heb gemaakt. Uh, uh, ja, ik, ik heb geen negatieve reacties gehoord. Je hebt geen reacties gehoord? Nee, geen negatief. Oh, oké. Okay. Alleen maar positieve berichten. Oh, oké. Okay. Nou ja dat, is, uh, ja, dat blijft positief. Toch? Ja, toch? Ja. <laughs> ja, ik bedoel, ik, ik er bedoel, ik kan altijd wel een, een naberichtje bij zitten, maar goed. Uh, en dat daar gelaten, ik, ik zeg altijd één naberichtje en uh, tien positieve berichten, dat uh, ja. Daar doe je nog voor. Ja, toch? Tuurlijk. Hey, en uh, hoe zit het met, uh, met de site voor jou? Uh, mijn site, uh, ja, ik, uh, ik heb een eigen Facebook-pagina, Melvin Ja. Zang Mel van Hoekstra is dat, en dan heb ik nog uh, mijn privépagina daar kun je mee op ook, uh, boeken. Dat is ook uh, gewoon Mel van Hoekstra. Ja. Ze kunnen mij boeken via Blauw. En uh, uh, nog meer social media? Uh, en mijn telefoonnummer. En je telefoonnummer, ja. ja. Voor, de, voor de mensen die hem hebben dan? Nee, nee, nee, ook zo. Oh, oké. Okay. Die zet ik gewoon op de radio hoor, geen probleem. Ah, oh, oké. Okay. Nee, dat is dus prima. Dat, uh, ja. dat is 06-1530-0048. Oké. Okay. Noem noemen Sorry? Ja, zeg maar. Oké. Okay. Dat was hem? Ja, dat was het. Oké. Okay. <laughs> hey, noem me nog een keer de, de, de naam van de site. En het telefoonnummer daarna. Sanger Milvenhoekstra... Dat is dus een Facebookpagina waar ze mij ook kunnen boeken. En het telefoonnummer is 06-1530-0048. Oké, okay, dan hebben we het. Ja. Oké. Okay. hey Melvin, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, dan gaan we hem lekker draaien. Is helemaal goed. Ja? Hier is mijn nieuwe single, Melvin Hoekstra, ik wil meer en meer. Hey Melvin, dankjewel en een heel goed weekend hè. Zodra. Hey, dankjewel. Doei. Doei, doei. Oh, ik voel je dicht bij mij, want ik weet nog wat je zei Voor mijn passie en met vuur wil ik ieder uur wil dichter bij je zijn Want je kop zit dichterbaar Aan het einde van de dag denk ik aan jou, lachen. Je ogen die stralen keer op keer, oh kom dicht bij me want ik wil steeds meer en meer. Wil jou dicht bij mij? Dat is wat je zei. Je liefde die brandt zo dicht bij mij. Van dit gevoel voor jou komt telkens dichterbij. Mijn gedachten die dwalen in jouw mooie verhalen. Over liefde elke nacht die jij mij geeft. Steeds onverwacht. Het duren en uren. Laat de nacht langer duren. Die zwoele verlangens dicht bij jou, mooie vrouw Oh, ik voel je dicht bij mij, want ik weet nog wat je zei Voor mijn passie en mijn vuur wil ik ieder uur veel dichter bij je zijn Want je komt steeds dichterbij Aan het einde van de dag denk ik aan jou lachen. Je ogen die stralen keer op keer, oh kom dicht bij me Want ik wil steeds meer en meer Dat is wat je zei, je liefde die brandt zo dicht bij mij Want dit gevoel voor jou Komt telkens dichterbij Komt dichterbij, dat is wat je zei Je liefde die brandt zo dicht bij mij Want dit gevoel voor jou Komt telkens dichterbij Heerlijk, he? ja, dat was hij dan. Uh, los, los, los, los, los. Nou, we gaan lekker naar de Bart Heemskerk. en uh, hij hebt over vertrouwen. Dit was uh, trouwens uh, Melvin Hoekstra. En ik wil meer en meer. En ja, kom maar hoor. Zo is het. Komt er maar in. Bart Heemskerk. vertrouwen. En de Tot de klokjes van 7 uur.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 Is voorbij. je pakt nu je kopes een praktie, ik vraag je waarom heb je mij niets verteld, ik rij Prachtige klanken van uh, Bart uh, Heemskerk en vetrouwen. Hier bij ZFM Entertainment voor u Tot de knoeks van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En als je net hebt gegeten, het is voorbij. dat het u wel mogen bekomen. Koos Horwitz en Pierre van Dam en echte vrienden. Past, past, past, blijven, blijven zitten als Ja, maar Ja, dat we doen. Ik ken jou nu al mijn hele leven, van een baby tot wie jij nu bent.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 Jouw Want wij zijn vrienden door dikke neer, zo wordt een liefde aan onze vreugde. We kunnen lachen en samen huilen, ja weet.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 We door het leven. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Heb ik jou al gezegd dat die glimlach je weer mooi staat? Het als de kleren die je draagt vandaag.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 ...studio aan de Tolweg Tina. De mooiste muziek hier bij ZFM Radio. Entertainment voor tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, we gaan uh, lekker naar Lisa Lewis. En die wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert en jij wilde horen wat ik voor je voel. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken.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 Nog voor jou. En jij spreekt al van liefde, eeuwigheid en trouw. Dat is wat ze zeggen: het is vast wel goede raad. Maar hoe kunnen zij weten wat er echt in mij omgaat? Onze zuidenbuur Lisa Lewis en wat ik voor je voel aangevraagd door Jeroen. Maarten jij wil een plaatje horen van Tino Martin en ik heb genomen Ik Mis Je Niet. Ik zou zeggen blijf er lekker bij. Entertainer voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. Het zit er alweer haast op, maar blijf er even bij nog. Waar is het misgegaan? Alle beloftes die we maakten. Zijn nu van de baan. Ik wilde niet verder meer, nu valt de droom alweer in duigen en doet alles weer.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 Gezegd worden. Yeah. Nee, ik mis je niet. Nee, ik mis je niet. Komt dit alleen. Ja, nee, ik mis je niet. Je niet dat allemaal, uh, ja. De woorden nee, van uh, Tino ik mis Martin. Je, ik, mis je niet. ik weet niet of hij, uh, ja, of, of dat het zo is. Ik mis maar dan weet je hij het zelf het beste. Zet we Zandvoort Radio. En uh, dat allemaal met entertainment voor u Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heijn. Goedenavond nog en goedenavond, Gio. Goedenavond. Hey tio, hoe is dit jongen? Ja, met mij gaat het echt supergoed natuurlijk. Ja? Geen, uh, geen nare dingen allemaal met de corona? Nee, eigenlijk niet. Corona die, uh, <laughs> klinkt raar, maar corona heeft er gewoon veel gebracht eigenlijk. <laughs> en uh, met moeders ook niet? Ja, de, uh, moeders, oma's in dit geval natuurlijk. Ja, gaat ook. Ja, goed. ja, toe. Hé, hey, voor jou zijn het uh, moeders, toch? Ja, voor mij zijn het wel moeders, eigenlijk, ja. want ze hebben me natuurlijk opgevoed. Ja. Nee, ja. Tenminste, ja, we, we hebben hier toen eh, het eerste contact gemaakt. Hier in, in de studio, natuurlijk. Ja, ja, ja, klopt. En dus dus uh, ja. We weten van de hoe en de wat. Ja, zeker. Toch? Ja, ja. Hey, en uh, ja, de, de muziek heb jou uh, hoop gebracht. Uh, ook deze leuke single. Ja, laat mij maar dromen. Ja. Hoe is, uh, Ja, jij bent toen met. Uh, uh, Tony uh, van Holsken geloof ik, hè? Ja, Antonio Holsken. Ja, is, uh, wel, uh, eigenlijk uh, gewoon mijn stiefvader. Ja, die, uh, de, daar werk je nog steeds mee? Ja, zeker. Ja? Dat, dat nou, sowieso. Nou, nou gelukkig, ja, maar, gelukkig wil, maar. Gelukkig uh, maar. We ja, <laughs> wel nog steeds gewoon sowieso contact mee over alles en nog wat. Ja. Maar hij probeert wel nu een beetje meer op de achtergrond te komen. Maar goed... Het, het, het lukte hem niet eigenlijk. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, maar ja, in ieder geval... Uh, het gaat om jou. en Het gaat om jouw muziek. Ja. En uh, ja, deze, deze single die loopt uh, geweldig. Mag ik wel zeggen? Ja, ja hij gaat zeker wel goed. Uh, wel een beetje een nadeeltje. Dat is natuurlijk dat... Uh, de gezamenlijke singel van Ik geloof mij... gelijk erachteraan kwam. Ja. Maar hij doet het wel uh, verrassend goed. Mijn eigen liedje... Ja, nou nee, ja, prima toch? Ik bedoel, ja, ja of, zeker. Of, of, of, of, of dat uh, gelijk achteraan kon, dat maakt toch allemaal niet uit. Yo. Ja, nu in dit geval eigenlijk niet, want ik bedoel, dubbele release, we hebben het gewoon nu wel dubbel druk met interviews en noem het allemaal maar op. Ja, ja. Maar ja, het is leuk, dus waarom niet? Ja, nou ja, maar het is, uh, in deze tijd het is nog rustig, dus uh, ja, waarom niet? Inderdaad. Ja, daarom. Ja. Hé, hey, en. Het uh... is eigenlijk goed verwoord. Ja, toch? Hey, en, uh, heb, je, heb je eigenlijk al uh, uh, iets, iets op de plank leggen waar je naartoe werkt uh, van de zomer of na de zomer of uh, eventueel, hoe uh, uh, uh, zeg je dat, een, uh, alvast een agenda ingevuld? Ja ja, we zijn wel met z'n allen gewoon bezig, dus mijn manager, uh, mijn platenmaatschappij, wij ja. sowieso ook gewoon met uh, onder elkaar gewoon een beetje om iets uit te zoeken voor een nieuw liedje. Ja. Maar, uh, ja, dat houden we eventjes gewoon voor onszelf. <laughs> ah, oké, okay, nee, ja, dat begrijp ik. <laughs> hey, maar, uh, ja, qua is en zo, heb je, heb je daar al wat, uh, ja, eigenlijk uh, onder voorbehoud staan? Nou, toevallig ga ik nu naar een optreden, ben ik nu onderweg naar een optreden. <laughs> Aha, lekker, ja, een, een beetje besloten, denk ik? Ja, en gewoon op gepaste afstand, dat noem het allemaal maar. Ja, om. ja, ja. Maar, uh, ja, het zijn allemaal wel uh, kleinere dingen dan ja. dat je natuurlijk wel wou. Ja, ja. Ah, goed. He. Ik zeg altijd, uh, beter iets als niets. Wie het kleiner jeert, is groter niet meer, dat zeggen ze altijd toch? Ja, toch En sowieso, ik ben blij dat ik mag, nog mag optreden en alles, maar ik had het wel natuurlijk anders gezien. Ja, natuurlijk. Uh, ja. uh, eigenlijk uh, iedereen denk ik wel. Ja, sowieso had iedereen het anders gezien dat. Gewoon de festival, ik bedoel het festivalseizoen, dat staat natuurlijk voor de deur dat iedereen gewoon naar festivals ja. kan, uh, veel optredens, dus ja, en, en het kan gewoon niet. Nou ja, wat niet kan, dat kan niet. Nou nee, ja, dat zeg ik, we ja, allemaal hebben er eigenlijk een beetje last van gehad en er stonden een heleboel op het agenda en uh, ja, toen stoort eigenlijk alles in. Ja, ja. En dat is, ja, dat is gewoon bij iedereen gebeurd. Dat is ja, hier in de studio gebeurd natuurlijk. En, en meerdere uh, radio-collega's. Uh, ja. ja, weet je, het, corona dat heeft gewoon heel veel route in het eten gegooid. Gewoon qua planning en dat soort dingen. En ja, dat, ja. Maar nu. Dat moet je maar, uh, dat, daar moet je maar mee dealen. Ja, en nu gaan we weer vooruit. Ja, daarom gaan we gewoon lekker vooruit. Uh, nieuwe plannen. Ik bedoel, net weer uh, getekend bijvoorbeeld bij een uh, plus31 een boek is kantoor. Dus als mensen me willen boeken, dan kan dat natuurlijk via plus31. Oké, okay. is dat ja, uh, plus31. Ja, dat zijn gewoon uh, hoogtepunten nu wel. Ja, is dat plus31.nl of? Ja, gewoon uh, www.plus31.nl en dan kunnen mensen me gewoon boeken. Ah, oké. Okay. En dat is gewoon een plus uh, geschreven of, of echt een uh, plusje? Nee, nee, nee, nee. Gew echt gewoon plus, gewoon schrijven, zeg maar. Oh, oké. Okay. Niet het teken plus. Nee, oké. Okay, nee, je weet het niet. Nee, nee, nee. Maar ik zeg het gewoon eventjes. extra bij. Daarom vraag ik het ook. Hé. Hey, eh, 31, ik, ik, 31 is wel gewoon uh, 31. Dat is gewoon plus. Ja. En dan 31. Ja, gewoon plus 31. PLUS. En dan 3.1. Ja. .nl. En daar kun je Gio Smikkers vinden. Zeker waar. Hé hey Gio, ik zou zeggen... Ja. Heel veel succes vanavond. Ja, super bedankt. En uh, ja, hopelijk uh, zien we je gauw weer uh, een keer terug hier in de studio. Ja, Met ook, een, uh, ook natuurlijk dat ik gewoon weer uh, ja. de mensen fysiek mag... Uh, ja, maar goed. En alles en gezellig even, ja. Toch? Ja, ja. Ja, zeker. Hey, uh, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Dan gaan we hem lekker draaien. Zo, ik doen. Dames en heren, mijn naam is Dio Swikker en mijn nieuwe plaat, Laat mij maar lekker dromen, is nu op jullie radio. Hé, hey, dankjewel Dio. Doei, doei. Hé, hey, groetjes. Doei, en eh, Goed weekend, hè. U ook. Hoi, oh, dankjewel. Groetjes thuis, hè. Ja, dat zou ik zeker doen. Oké. Okay. Doei, doei. doei. Daar, hoor. I'm Geo en uh, ja, laat mij maar dromen. En zo is het: uh, we gaan, uh, ja, we gaan al langzaam weer op uh, de klok van zeven uur af, dus het zit er bijna op. Maar eerst nog eventjes, uh, ja, een klein beetje, ja ik denk nog twee plaatjes, even snel draaien en dan zit het weer op. Los en Mas, Mas, Mas. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar ZFMartisten.nl mami es pura tentación qué yeah. adict Dag!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 Dat was hier dan, Mas, Mas, Mas en Rolf Sanchez. We gaan er nog eentje doen. Westlife en uh, ja, Cry On My Shoulder. Een uh, typisch nummer ja, die we altijd uh, eigenlijk op de woensdagavond bij uh, Sea of Life horen. Ja, tussen 10 en 12. Dus uh, daar ben ik ook weer te beluisteren. Maar nu hier bij Entertainer For You. Westlife, Cry On My Shoulder. The hero never comes to you. If you need someone, you're feeling blue. If you wait for love in you alone. If you call your friends all alone. Through a lonely night, then I show you there's a destiny. The best things in life they are free. But if you Zo, so, ik zou zeggen bij deze bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en uh, ja, wat dan ook. Eh, ik zou zeggen, heel goed weekend, geniet ervan. En eh, ja, ondanks het weer, maak je er wat moois van. Ik zou zeggen, tot volgende week. En eh, ja, vergeet niet, eh, op de woensdag tussen 10 en 12. S'avonds, eh, de lekkerste love songs hier bij CFN. Enter nee, niet met entertainer, view. Nee, de sea of love, zo is het, ja. Ik zou zeggen, tot dan. Groetjes, bye bye, zwaai zwaai. Tot dan.